Door Al Begens met het NOS-journaal. De corona van gisteravond is op tv bekeken door 5,7 miljoen mensen. Dat is minder dan de 6,9 miljoen kijkers van de vorige persconferentie op 18 december... toen de harde lockdown werd aangekondigd. Op de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet werd bekendgemaakt... dat niet-essentiële winkels weer open mogen zijn tot 5 uur smiddags. Ook sportclubs en sportscholen mogen weer open. Verder kunnen ook kappers en andere contactberoepen weer aan de slag... De horeca, musea, bioscopen en theaters moeten nog dicht blijven. Op verschillende plekken in het land gaan horecazaken en culturele instellingen vandaag toch open uit het protest tegen het coronabeleid. In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat met toestemming van gemeentes die er wel bij zeggen dat het eenmalig is. De feestjes op Downing Street 10 waar de Britse premier Johnson nu al twee keer excuses voor heeft aangeboden, waren eerder regel dan uitzondering, zeggen bronnen tegen de Daily Mirror. Wat is dat voor? De vrijdagmiddagborrels borrels bleven ook in coronatijd doorgaan. De premier was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal feestjes... en heeft zeker geweten dat ze tot het vaste ritueel behoorden. De Amerikaan Martin Shkreli moet de miljoenen winst inleveren... die hij maakte door een cruciaal medicijn plotseling 55 keer duurder te maken. Een rechter heeft bepaald dat hij ruim 50 miljoen euro aan de staat moet betalen. Shkreli kocht in 2015 een medicijn dat onder meer wordt gebruikt voor aidspatiënten patiënten en verhoogde toen de prijs van 13,50 euro naar 750 dollar. Tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. Morgen beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. De ongevaccineerde Servier had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge Australische inreisverbod. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Het weer, het kan nog mistig zijn. Het wordt een bewolkte dag. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon. De maximum temperatuur vandaag 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 met nu, Tobak leeft. Yes. Tobak leeft. Toebak leeft. We gaan meteen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Ja, geweldig. is. En... Dus. Heel mooi. Ja, ja geweldig. Ja, ja dat is dus. heel mooi nieuw cadeautje. Ja, dat hebben we echt nodig. Op ja, echt nodig in een uurtje. Tobak leeft straks de verjaardag. En wat gebeurde er door de jaren heen? Tell me, what was the world like for you? I know you crash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 We gaan we een sportvol gaan op je rollerblade? Dat zou het wel kunnen, natuurlijk. Maar goed, het tweede deel is in het radioprogramma. We kijken even in, ben, de kijk verle in het verleden. De... Sorry, wat Peter. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, we kijken even wat gebeurde er door de jaren heen. Een van die dingen die gebeurde in 1905 bij Loen. Noorwegen veroorzaakt een rotsblok in een meer, een tsunami. En daar komen 61 mensen bij om het leven. En uiteindelijk door de jaren heen zijn er twee vloedgolven geweest... die heel veel doden hebben veroorzaakt. En dat was in 1905, op 15 januari. Maar ook op 13 september 1936 kwam er ook... kwam er ook een hele grote golf in dat meer terecht. Of een groot rotsblok in het meer, waardoor er een, een, een, een vloedgolf kwam. En toen kwamen er ook nog eens een keer iets van 60 mensen om. Maar je er niet een film van? Ik heb pas geleden niet zo lang geleden een film erover gezien. En dan krijg je natuurlijk... Uh, oh ja, het is dus een dus, van die gaat het gebeuren? En, uh, ja, precies. Ze hadden er wel van geleerd, die twee keer. Want in 1950 gebeurde het nog een keer. kwam Er nog een keer een rotsblok in het meer terecht. En toen uiteindelijk waren er geen slachtoffers. En het was afgelopen week natuurlijk ook in Brazilië... met die rubberboten. Dat zag er ook vrij heftig uit. Dat dus heb ik niet gezien. Nou, dat moet je maar eens kijken. Brazilië en rotsblok. Dan krijg je zelf een filmpje te zien... dat een aantal mensen aan het dobberen zijn met een rotsblok. Of wel, met een, met een, met een, ja, een rubberboot. En uiteindelijk komt een ja. rotsblok. Echt gewoon bovenop die rubberboot terecht. Je denkt, hoe, hoe is dit mogelijk? joh? Precies op die boot. Nou, nou, ja. Bizar, dat gebeurde in 0, 1905. Wat gebeurde er nog meer? Nou, in 1978 drinkt Ted Bundy, de bekende seriemoordenaar... Ja. s'nachts een studentenhuis in, in Tallahassee, in Florida. Hij valt daar vier studenten aan. En uh, de, de twee overleven de aanval niet. En in 1979 wordt hij dus op basis van forensisch bewijs... in deze moordzaak ter dood veroordeeld. Gelukkig maar, want volgens mij heeft hij toch wel heel wat uh, slachtoffers op zijn konto. Ja, ja, hij ziet er gewoon hartstikke goed uit. Hele dus, sympathieke vent. Ja, je denkt echt van, nou ja, daar da, da, da, da, da vertrouw ik uh, alles aan uh, toe. Maar ja. ondertussen, hè. Als je dan weer in zijn, uh, uh, noem je dat, uh, in zijn verleden zitten graven... dan kom je toch wel uit dat hij toch door zijn... Uh, was het nou zijn echte vader of zijn stiefvader was niet helemaal duidelijk. Niet heel goed werd behandeld. Zijn moeder liet hem ook een beetje links liggen. En uiteindelijk werd hij, werd hij grootgebracht door zijn opa en oma, geloof ik. Nou, toch wel een beetje een oh. teleurstellende jeugd die hij heeft. Ja, ik zie hier ook als kind. Als kind, als kind uh, uh, moest zijn tante Julia op hem passen en die had een middag dutje gedaan. En die werd wakker en toen was ze door keukenmessen... met de lemmeten allemaal in haar richting. En hij stond naast haar bed te lachen. Ja, Dat ja. vond hij toch wel heel grappig. En toen hij al in de gevangenis zat en toen al bekend was... wat hij helemaal had uitgespookt... Eh, kreeg hij nog steeds liefdesbrieven van allerlei vrouwen... die hem toch wel interessant vonden. Ja. Bizar Ted Bundy, daar gaat het over. En als je ook leest wat hij helemaal uitgespookt heeft... het is bizar. Het is en echt uh, het, de, ze de zeggen, prototype van de foute man. Ja, 30. De, nou... Ja, ik denk dat je de, de, de foute man nu een beetje te kort uh, doet. Want een nou, foute man is gewoon leuk. Maar dit, is, nee, dit is gaat beyond de foute man. Zeg maar. Oh, jij bent een foute man. Dan je neemt het op voor jezelf. Jazeker. 30 ja. personen schijnt die vermoord te hebben. Maar het kunnen er ook wel 100 zijn. Goed, in twee, uh, 2009 een vliegtuig met 145 passagiers dreigt na het opstijgen te crashen in New York. Vogels zijn uh, in de motoren terechtgekomen. En uh, pil piloot uh, Captain... Chesney Scully, wat wel Scully Sul hey, Sullenberger van, de, de, van die extra's? Nee, nee oh. Scully ja, dat je zeggen. <laughs> ja. Uiteindelijk uh, deze vlucht, uh, de Airway vlucht uh, 1549 gaat van New York naar Seattle. Uh, uiteindelijk moet die landen in de hast. Hudson. Ja, uh, yeah. okay, River. He's just about a mile and a half north of the Lincoln Tunnel. Last side below 900 feet. We still got a target on him, but it looks like he's low level. Precies, hij landt in de Hudson. Een heel bizar verhaal. Hij krijgt allerlei tips om uiteindelijk bij de dichtstbijzijnde luchthaven daar naartoe te gaan om daar te gaan landen. Want hij heeft geen werkende motoren. meer. Hij zegt dat red ik niet. Ik ga op de Hudson landen en daar moeten dan heel snel de, de, de reddingswerkers daar naartoe. En er zijn er hele mooie beelden van dat ze met z'n allen op de vleugel staan. Uiteindelijk ja. is daar natuurlijk gewoon een film van gemaakt. Zou die man daar nou ook uh, rechten voor hebben? Die, uh, voor die om, film? Want hij, hij heeft die uh, vliegtuig in het echt gered. Dat, ja, eigenlijk wel. Maar goed, uiteindelijk is daar een film van gekomen. In 2016 kom je uit. Hij heet gewoon Sully. En Tom Hanks speelde daar zeg maar ja. de hoofdrol in. En Tom Hanks speelde in alle, allerlei sketches van Saturday Night Live. Waar ik door die Sully weer een beetje te kakken zet. Hey man, you have some kind of problem with me? No, I think you're great. <middels> God, good thing I was here. is <laughs> the captain. I'm sorry about that. Sully saved everyone. Uh, just some accidental turbulence. Yeah, Sully did it again. See op zichzelf is het een grappig stukje dat, dat Sully zeg maar, weer opnieuw gaat vliegen. Want hij is natuurlijk een tijdje eruit geweest. Omdat hij toch een dramatische ervaring heeft gehad. En uiteindelijk neemt hij al plaats op de captain chair. Dat wordt niet gewaardeerd. Want de captain chair is, uh, be, be, wordt uh, ingenomen door een andere. Die een echte captain is. En dat dan krijg je daar hilariteit over. Grappig. Okay. Sully dus is dus de held geweest. De Hudson River waarop geland is. Vertel. Het is vandaag ook 273 jaar geleden. Dat de opening was van het British Museum in Londen. Dus ze hebben toen de tijd nog een loterij gehouden om geld te verzamelen om het te bouwen. En hij is ook al een paar keer verhuisd. Maar uh, het is wel een heel bekend museum. Er zit ook de steen van Rosetta staat daar. En dat is een van de 4000 top-items. En dat is die steen waar al die verschillende talen in zitten, waardoor men uh, uiteindelijk de hiërogliefen heeft kunnen ontcijferen. Oké. Okay. Dus uh, dat is de steen van er Rosetta. Dus is een tolk gevonden? Ja, eigenlijk een tolk. Een stenen tolk. Nou goed, we gaan een jaar terug naar 2021. Het Nederlandse kabinet Rutte, Drievalt... Weet je nog wel, dat was die gast die al zo joviaal... al die uh, persconferenties deed ja, over die tegenwoordig. De, de, de, de coronavirus en zo... die allemaal van die hele aparte beslissingen heeft genomen. Goed, het, Rutte, het kabinet Rutte viel toen vanwege de opvangtoeslagaffaire. Heel veel uh, uh, uh, gezinnen moesten terugbetalen... en dat waren de schatting een paar duizend. Tienduizend, twintigduizend, zesentwintigduizend gezinnen moesten geld terugbetalen en dat was grootste allemaal onterecht. Daar waren 70.000 kinderen bij betrokken. Er zijn gigantische fouten gemaakt. Dit kwam vooral omdat gastoudersbureau ertussen zaten. En die zouden dingen regelen voor het gezinnen. Die gastoudersbureaus vielen ertussen uit. Dat klopt niet. En dan kwam de, de verantwoordelijkheid gewoon bij de gezinnen zelf terecht. En die hadden zoiets: ik weet helemaal niet wat, wat ik gedaan heb. Dus nou, ik ga me terugbetalen, want dat zou allemaal wel kloppen. dat klopt er van geen kant. En uiteindelijk is Menno snel daarvoor afgetreden natuurlijk. En Ludwig Usher, die uiteindelijk toen van de PvdA was als lijsttrekker is dus ook toen ook af, maar ja. afgetreden. Ofzo, dus. Ik vind er ook zoiets, niks mee te maken hebben. En uiteindelijk is dat allemaal opgelost. Iedereen heeft zijn geld gekregen, iedereen blij, toch? Zoiets heb ik gehoord. Volgens mij hebben ze nog niet allemaal, hoor. Oh, nou... Nee, nog steeds niet. Nee, nou, jammer dan. Is, uh, vandaag is het uh, 6, 28 jaar geleden dat in Amsterdam de digitale stad startte... op initiatief van cultureel centrum De Bali, en internetprovider Hectic. Tegenwoordig is dat KPN XS4All. Uh, in januari waren er slechts 300 particulieren in Nederland... die buiten de universiteit toegang hadden tot internet. En dat liep dus via, via die, uh, die Hectic-netwerk... En uh, de, de, ja, ze hadden helemaal niet verwacht dat er zoveel vraag zou zijn bij particulieren. Naar toegang tot het internet. <laughs> dat klinkt wel heel erg ver vorige eeuw. Maar ja. DDS dacht er anders over. En verschafte een inbelvoorziening op een telefoonnummer in Amsterdam. En het was de eerste gratis inbelvoorziening waarmee men toegang kon krijgen tot Access internet. Access for all, hè? was dat? Ja, en mensen belden daarvoor vanuit heel Nederland tegen interlokale telefoonkosten naar DDS-nummer. Dus... Uh, en dat was echt de opening van het internet. Ja, ja, dus dat is ja, toch ja. wel heel bijzonder. Het is baffer. Er werd toen een e-mail e gestuurd. Dat deed ja. uh, wethouder... Um, nou, ik weet niet meer zijn naam. Wel, ja. Al Gore werd er. Ja. En, uh, en die is nooit aangekomen. Die hangt nog steeds ergens in de lucht. En, uh, kijk, dat glas, wat zie ik daar nou hangen? Ja, maar dat is al een e-mail geweest. Maar Marleen Sticker is daar een belangrijke persoon in geweest. De vrouw die echt de gangmaker was op het gebied van uh, internet en nieuwe ja. media. Het is, ik heb daar een beetje op zitten googelen of ik daar nog iets over kon vinden. En ik hoorde dit, een verhaal. Een van de dingen van dit soort communicatie is dat je ziet dat mensen praten over dingen die ze in een telefoongesprek of aan het publiek, publiek nooit van hun leven zouden zeggen. Misschien ook niet tegen hun vrienden? Of nee. een, uh... kijk, er wordt hier gediscussieerd over masturbatie. No? Waar vind jij dat? Nou, ik. Ik weet dat niet. Nee. Nou, dan zal je zien dat mensen daar vrij openlijk over spreken. Precies, oh, het uh, was voor hun echt een opening dat je zeg maar, op internet over al dingen kon praten. En dat was anoniem ook, dat was heerlijk. Ja, dat oh, kijken ja, we nu dat iets dat anders je tegen. Hebt. Ja, ja. Ja. ja, dat maar je is hebt nu ook toch een wel iets anders. een een tegenwoordig. Ja. Daar ja. kan je dan ook uh, even lekker stijken. Maar ja, ze doen het nu ook met al die Twitterberichten dat mensen zo uh, even. Het grappige is, toen werd er heel naïef naar gekeken. Hartstikke mooi, dan kan je anoniem over je problemen praten. Tegenwoordig wordt het anonimiteit. Je kan het anoniem bedreigen. Bedreigen. Daar moeten we vanaf. Daar moet gewoon eigenlijk een naam aan komen te hangen. Goed, nou, tot zover een stukje geschiedenis. Dat wordt wel veel te lang. Tijd voor muziek. Wat lijkt dit nou toch op? De hele week ben ik hier allemaal bezig. Nou, kom wel achter. Maar goed, straks de verjaardag. Mijn eerste sfeervolle muziek van Bob Moses. Love Brand New. Dit jaar voor Bob Mozes. Niks ja. deed. Het is dus geen evangelische band of zo. Houden ze wel lekker op, joh, omdat Mozes heet. Bob Mozes, we staan uh, dit jaar tien jaar ontstaan in, uh, uh, in Amerika. En staat op de middelbare school in Canada. Maar het keer in Amerika zijn ze samengekomen en maken al een tijdje muziek. En Dit is de nieuwe single, uh, die heet uh, Love Brand New. We zijn in een tweede gedeelte in het radioprogramma aanbeland. En we kijken ik, even. Ik ben eruit Wie... trouwens. Wat, wat ben je eruit? Ja, dat melodietje dat je hoorde. Nee? Dat is I won't give up, na, na, na. I won't give up, na. Dat was een nummer. En dat is volgens mij het begin. I won't give up? Oh, van de, dat begin? Ja. Van de plaat? Ja. Uh, ja. Uh, ik weet niet of die zo heet. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Die gaan we zo opzoeken. Maar ik, ik weet niet wat, of dat de juiste titel is. Want vaak weet je dat niet. Uh, dan is het maar toevallig een soort refreintje. Oké. Okay, nou, dus, uh, ik ga het erbij halen. Straks dan We gaan ja. even kijken of, dat even kijken of het klopt. Nou goed, maar we het kijken. moet even inbedden, hè? En dan komt het... Uh... Ja, zeker. Goed, we op naar de verjarige. Wie is de jarig? Ja. Daar heb je hem. Ik vind hem toch echt te oud eruit zien, hoor. Ja. ja hij is toch... Het gaat, ja, maar ik zag dat gaat dat snel met hem om. Van Maxima, no? dat ze aan het praten was en doen en zo. Maar die was ook van vrijdag bij. Ik denk, oh, ze begint inderdaad ook wel. Ze moet toch ook wel de uh, Regenerate gaan gebruiken. Ben, oh ja. Alleen <laughs> salfjes niet alle laten snijden. Dat is helemaal niet nodig. Nee, dat hoeft niet. Dat, dat gaat veel. allemaal net te ver. Goed, we kijken naar de verjaardag. En degene die jarig is. is uh, oh ja, die gast die jarig is. Hij is van Tool. En Tool, ken je van deze muziek? Is nou niet echt muziek? Dat je denkt, nou, dat vind ik even gezellig op voor zo'n avondje. Maar het Zwaar, het is gelaagdheid. Adam Jones, hij wordt vandaag 57. Hij is van de rockband Tool. Hij is ook visueel kunstenaar. Op jonge leeftijd ging hij viool spelen, Bas. Hij heeft ook met Tom Morello in Rage Against Machine gezeten. Hij is in één ook make-up en techniek gaan... en special effect gaan studeren. Dat heeft hij uh, laten zien in Jurassic Park, Ghostbusters 2, Terminator T. man is echt gewoon uh, nog veelzijdig. Dit is dus van zijn hand, maar ook dit... Vooral de videoclipjes van Tool is echt een aanrader. Het is wel een zware shit, maar het is echt mooi in elkaar gezet. Krijg je toch altijd weer een beetje kippenvel van dit geluid? Een Tool moet ik zeggen, bijzonder. Man dus, 57, Adam Jones. Hoop over te vinden, ook over de technieken die hij bezig... op zijn gitaar en bas. Vertel, wie is nog meer een Ja, Vandaag is het 400 jaar geleden dat uh, Molière geboren werd. Dat is dus een uh, Franse schrijver... En hij, uh, hij, hij, hij, ze was ook een acteur. En hij was heel erg bekend vanwege zijn satirische comedies. En hij heeft hij het ook heel zwaar gehad. Maar hij heeft dus ook enorm veel citaten. En hij had dan ooit De Vrek geschreven. En Tartuffe en Don Juan. En, uh, maar hij heeft dus ook bijvoorbeeld uh, als citaat... wat nog steeds heel erg van toepassing is. Van, in het huwelijk, evenals elders... gaat tevredenheid boven rijkdom. Okay. Dat is heel mooi, hè? In ja. nieuwsgierigheid is de dochter der jaloezie. Want daar doet hij het van. Hè? Wat, is je dochter jaloers en nieuwsgierig? Nee, <laughs> ja, precies. Ja. Maar het is wel leuk, hoor. En, uh, uh, en, en ook een dat... hele mooie nog wel van mensen van niveau... weten alles zonder ooit iets geleerd te hebben. Dat is dan inderdaad o? van... Uh, ja, hooghartigheid. Ja. Ja, een beetje. Vandaag zou hij 111 jaar oud zijn geworden. Dat kan het toch allemaal niet, hè. Het is leeft niet meer. Nee, ik heb het over Wim Kan. Hij, ja. uh, hij is in 1983 overleden. Hij was een van de grote drie van Nederland. Ja, natuurlijk uh, Wim Sonneveld en Wim Kant En uiteindelijk uh, uh, hij, zeg maar, zat hij nog op school. En toen ging hij uh, buiten zijn school zat hij bij een toneelstuk. En daar leerde hij Corrie Fonk kennen. En Corrie Fonk was ook een uh, uh, uh, ster. En die was tien jaar ouder. En daar ging hij teksten voor schrijven. En uiteindelijk gingen ze met z'n tweeën gingen ze het abc cabaret oprichten. En dat is voor jong talent die er net van school af kwam om naar iets te beginnen. En daar schreef hij teksten voor en daar keek hij naar. En uiteindelijk, dat was in de jaren dertig... Eind jaren 30. En toen brak de oorlog uit. En uiteindelijk ging naar, werd hij uh, geplaatst in een jappenkamp. Het uh, Burma-dagboek is ook te vinden op internet. je Kan je ook nog nabestellen. En dan uh, lees je wat hij daar allemaal meemaakte. En hij heeft gewerkt daar aan de Burma-spoorweg. Het mag is dat in ons dorp, in Zimaatisbrug, woonde iemand. Een corbeau of zoiets. En die heeft hem zijn verhaal altijd gered en bijgestaan in die Burma-tijd. Uh, uh, uh, en uh, uiteindelijk is er daar een... Uh, Noem ik een dagboek overgeschreven. Hij heeft natuurlijk ook ooit als eerste heeft hij natuurlijk het op de televisie gebracht de nieuwjaarsconferentie. Dat was natuurlijk echt iets uh, voor hem. Nou, in elk geval dames en heren, het ziet er allemaal feestelijk uit op deze laatste avond van het jaar jongen, was een jaar wel geweest hoor, jongens, was jaartje wel. Tjonge, jongens, jongens, ik heb een jaar achter mijn rug gelijk. Ik dat dat als ik al je het al nu hoort, is het, hoort, het echt het jaar, verschrikkelijk. Het is vreselijk. Het is, het is ge, ge, ge, gebral. Het is ook een beetje geswest, is het, weet je, wel? een beetje zo praten zo. Maar ja goed, het was toen vernieuwend. Hij heeft het lang volgehouden vanaf 1954 tot 1973. Ach, nee, 79, geloof ik. 78, 79. Toen is de laatste conferentie geweest. Ja, ja. Nieuwjaarsconferentie. En hij was heel kritisch op zichzelf. Was het niet goed, werd het niet uitgezonden. Ik herinner me ook altijd dat hij dan het hele toneel volgde met blaadjes. Ja, klopt. Voor hem. Dus, uh, ja, ja. ja, ja. ja, dus, ja. Wie vandaag ook jarig is, is uh, Martin Luther King. Ja. Hij is uh, van 1929. Hij is uh, slechts 61 geworden. Hij was de dominee en uh, zeer uh, groot activist en uh, helaas uh, via schoot om het leven gekomen in 1968. Ja. I have a dream one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its scream. Ja, mooi. Die bibber in de stem. En Mahalian Jackson was de persoon die hem uiteindelijk door aanzet. Omdat I have a dream, dat had hij tegen haar verteld, dat hij een droom had gehad. En dat werd eigenlijk uiteindelijk de belangrijkste one line die hij uitbracht natuurlijk. In 1964 heeft hij nog een Nobelprijs voor de vrede gekregen. En uit het Lorraine Motel, uh, daar, daar kwam hij bij om het leven. Daar werd hij neergeschoten. En het mooie is dat eigenlijk de zoon van de schutter... En de zoon van Martin Luther King zijn uiteindelijk vrienden geworden. En uh, nog steeds, zeg maar, de zoon van de schutter. die denkt dat zijn vader het niet gedaan heeft. maar dat hij als. Uh, nou ja, als uh, op Zwarte Piet naar voren is geschoven. om als dader aangewezen te worden. En het zijn, zijn vrienden. En uh, ja, blank en zwart bij elkaar. Heel, heel bijzondere vriendschap schijnt dat te zijn. Goed, nou, en verder. is Het ook allemaal ontstaan. om het feit dat Rosie Park. natuurlijk in 1955 gewoon zeg maar niet wilde gaan staan voor een blanke uh, passagier in de bus. En Dominé King is daar heel belangrijk bij geweest... om uiteindelijk daar een, een busboycott bij te starten. En hij liep ook mee met die grote wandeling toen? Ja. En het busboycott liep van 55 tot 56. En uiteindelijk is de busmaatschappij is toen gaan veranderen. Dat donkere mensen niet meer hoefden staan voor blanke mensen. Daar heeft uh, deze Dominique King heel veel in betekend. En toen is het allemaal een beetje gaan rollen. Ja. Goed. Nou, dat tot voor even de verjaardagen. Ja. Jawel hè. Zeker. Nou, straks alweer uh, de Zandvoortse berichten. Ik kijk even naar wat ik allemaal op mijn lijst heb staan. Ik heb weer een aantal nieuwe plaatjes uh, voor je weten, vinden. En een van de plaatjes is van Bastille.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 Nieuwe plaats van Bastille. Give me the future. Zo moeten we kijken naar de toekomst. Niet naar wat we allemaal achter ons hebben gelaten. Dat kan wel eens een beetje gewoon. Dus het is een toepakleefd. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Jong Zandvoort doet definitief mee. Eind oktober werd aangekondigd dat, uh, ja, dat ze een naam hadden gedropt... voor een uh, politieke partij. Jong Zandvoort. Uh, het was Kim uh, Gurrensen en Jimmy, uh, Jerry Kramer die hadden het hadden bedacht. Dus, uh, die hadden het opgericht. En die hadden zo, nou, Jong Zandvoort is een mooie naam. En dat moet je dan laten registreren bij de gemeente. En dat moet dan voorgelegd worden, uh, worden bij het Centraal Stembureau. Dus is dat zo moeilijk? Nou, er schijnt al een politieke partij te zijn die heet Jong. En dus uh, die hadden het bezwaar gemaakt. Maar uiteindelijk hebben ze daar niks meer van gehoord. Dus uiteindelijk, Jong Sandvoort mag. Officieel als politieke partij worden gebruikt. Dus, uh, en uh, deze week komt er een verkiezingsprogramma. Uh, komt nog uh, tevoorschijn. En dan is... hopen dat de jongeren nou gaan stemmen. Want ik hoor zoveel jongeren. die doen dat niet eens. Van nou, dat heb toch allemaal geen zin? En... Nee, ik heb allemaal geen invloed. En dan denk ik van ja, jongens, kom op. Ja, dat is waar. Ja, ja je moet het altijd maar afwachten. Ze gaan bij elkaar zitten en dan gaan ze nog schuiven over de puntjes. Nou, die doen we dan toch maar niet. Daar had ik juist voor. Nou, ja. goed, wat nog meer? Afgelopen woensdag konden de kerstbomen worden ingeleverd. En dat is gelukt. Er zijn maar liefst 740 bomen ingezameld. En het was prachtig weer woensdag. Dus dat is helemaal fijn. En kinderen tot 16 jaar kregen voor een boom 50 eurocent en een loodje. En uh, maandag 17 januari weten we wie de winnaars zijn. En die ga je dan lezen op de website van Spaarne en het uh, bericht wordt ook nog aangepast uh, van de gemeente van uh, hoeveel het uiteindelijk gaan zijn. Ah oh, mooi. Goed, ja. verbindt En er stond een stuk te lezen in de Zandvoortse krant over Stichting Pluspunt. Die hebben toch de afgelopen weken een cadeautje gehad. Omdat ze uh, toch een bepaalde, om, uh, bepaalde vorm open mochten blijven. En kinderen konden, konden ontvangen. En jongeren, niet alleen kinderen, maar ook jongeren konden ontvangen na hun school. En ook in de tijd dat ze zich konden vervelen, konden ze toch allerlei projectjes doen. en Ze hebben ook een, een buurtouderproject. En dat zijn... Uh, buurtouders die de boel in de gaten houden, die contact houden en die kijken wat er speelt bij de, bij de jeugd. En dat is mooi. Ze hebben, ze hebben iets gecreëerd en ze hebben vooral aan je onderzoeken gelezen. Uit Noorwegen, uit Zweden. Daar hebben ze ook al gezien dat ze de jeugd echt wel in de gaten moeten houden, iets moeten aanbieden. En de, voordat ze alle naar de drugs grijpen en naar de drank. En dat, dat was een goed voorbeeld. En ze zijn flink tevreden daarbij, hoe ze de afgelopen weken hebben geopereerd. Ja, het is ook allemaal uh, niet leuk geweest, maar. Nee. Ze zijn uh, flink bezig in ieder ja, geval. Zeker. Uh, onze Mario heeft, uh, is met pensioen, onze dorpsgenoot. En het is natuurlijk aan een, een collega van mij geweest altijd. Mario Zandvoort? Uh, nee, Mario van der Voet. Okay. En die heeft uh, vorige week vrijdag na 38 jaar... in zijn raadhuis afgeheid genomen als bode. Talloze burgemeesters, wethouders en raadsleiden heeft hij langs zien komen. En slechts weinig Zandvoorten zullen in de loop der jaren... niets met hem te maken gehad hebben. Dus... Uh, en uh, ja, ik ken hem, al. Dat was een aardige kerel. En hij uh, had uh, op een gegeven moment ook laarzen met plateaus, want hij was toch wel vrij klein. Nou, Oké. Okay. <laughs> maar uh, nou, het was echt. Uh... Het prins syndroom uh, had hij. Ja, waarschijnlijk, ja. hè? Ja, ja, ja. Maar ja, na, na de ambtelijke fusie met Haarlem uh, is er uh, voor de gemeentebode was er wel veel veranderd. En hij vond het ook niet leuk meer, want het pand staat natuurlijk voor een groot gedeelte leeg. De functie was flink uitgekleed en uh, gezelliger werd het er niet op. Dus uh, nou, in de toekomst gaat hij. Uh, Fijne dingen doen met zijn vrouw en uh, lekker uh, met circuit. Dat vindt hij altijd leuk. Zeker. Wat, wat doet hij wat er niet? Er is een hondenexplosie door corona in uh, Zandvoort. En zich oh, uh, nou, opvallend het, hoeveel... Nou, wat? Het is helemaal vol zeker. Weer, ja, het hele dorp is vol met uh, honden. Omdat ze zich nou, ze zich en ze voelen zich eenzaam. Met een en dan schaf je een hond aan en dat is wel leuk. En uiteindelijk uh, ja, zie je dat ook in, um, in het dorp. En het vervelend is dat, dat er wat opstootjes op straat ontstaan. Honden kunnen elkaar soms niet helemaal hebben. En ho grote hond, kleine hond. En dan wordt er een stuk over geschreven dat ze soms wel elkaar te lijf gaan. En als je een grote hond hebt en je bijna niet ingetraind, dan is het toch lastig om hem tegen te houden. Om hem terug te, in bedwang te houden. En dat heeft ook weer consequenties. Het feit dat er ook heel veel honden op straat lopen. Dat moet allemaal uh, poepen en uh, plassen. En dat wordt ook een rommeltje. En uh, mensen die misschien nog niet zo veel ervaring hebben met de hond... die ruimen dat vaak niet op. Dus het blijft liggen in de groenstrook, op de stoep op de boulevard. Jongens, kom op. Ruim je troep. Op. En dan, uh, ja, er zijn er wat meer honden, maar dan kan het misschien even goed nog. Dus dat was even een oproepje in de Zandvoortse krant, zag ik. Verder is er optimisme over Nieuw-Noord. Martijn Hendricks opende dinsdag een vergadering. En uh, uh, verder uh, uh, stelt hij dat de uh, corona ook wordt verlengd. Uh, en er zijn ook bezig met een huurcontract bij de uh, Plein bij die flat. Dat was ook nog wat frustratie. Dat moet uiteindelijk worden gesloopt... om andere dingen te worden uh, gebouwd. En daar zijn heel veel dingen over te doen. Maar goed, Nieuw-Noord, daar zijn ze... fanatiek mee bezig en positief. En dat is uh, goed om te horen. En verder zijn ze bezig met uh, zwerfvuil. Jij noemde het vanochtend ook al. Dat er ja. steeds meer moet worden gewandeld. En zwerfvuil moet worden meegenomen. Maar ze zeggen, als iedere Nederlander één stuk opraapt... parkeert die buiten is, dan is het land schoon. Ja, zeker. Maar ik denk van... Nou, ik heb toch al wel bij elkaar wel een aantal vuilniszakken, maar er zijn een paar mensen die het meedoen. Wie je mee gooit doen. het nou toch allemaal neer? Zeker. Nou, dit was ja. allemaal in de vergadering afgelopen dinsdag. Ja. Goed. Dat is over zover even voor de bericht en tijd voor die landenkeuze. Ja. En je hebt je weer uh, uitgekozen. Ja, dan nou, Jan Dulles is vandaag ook jarig. Ja. En uh, hij is natuurlijk... Uh, hoe oud wordt hij? Moet ik even kijken. Volgens ja. mij is hij nog uh, best wel jong. Want hij is 47 jaar geworden vandaag. 47 en hij is van de drie J's. Hij zit nog wel in Nederlandstalig, maar in... Uh, in uh, De Beste Zangers in 2010. Zijn hij toch wel uh, ook in het Engels. Ik zal hem aanzetten. Je hebt, je hebt nog één andere aan staan ook. Dus ik hoor twee dingen door elkaar. Er Zijn er andere? Ja, je hebt er twee aan staan. Ja, die moet je nog even wegdoen. En dan uh, komt alles goed. Ja, moet even terugzetten nog. Ja, dat doe ik even terug. <laughs> Naar het begin. Ja, want ja, zeker. Ik zeker het begin hebben. Wow! I feel good. I know that I Een stukje uit de beste zangers uh, 2010. Ja. <grijg> Grappig, je ziet alleen mensen verbaasd kijken. Ze, want het klinkt dat fucking goed, dit gewoon. Want die ja, stem is ja, gewoon heel fijn. Nou, die piano tussendoor, dat was iets minder. Ja, hoor, ik heb nog geen piano gehoord. Ja, nee, uh, een piano gehoord. Nee. Maar het was zelf verrassend. Ik uh, ben wel een fan van dat programma. Ja, dat ook. mensen dan op een andere... Ja, jij kijkt nooit volgens mij. Ja, ik vind het echt goedkope sentimenten. Ja? Ja, ik krijg mijn tanden vallen ervan uit. Hij ah, heeft nu ook weer zo'n programma. Dat, uh, dat zou je dan ook wel verschrikkelijk vinden. Dat is op zaterdagavond. Ja. En dat is dan uh, van uh, Better Than Ever. En dat is dan met uh, uh, die ene gast. Uh... Allemaal zo lekker klef bij elkaar zitten. Ja, maar zitten. het zijn allemaal... Winnaars van de Voice en zo van de afgelopen 30 jaar of zo. Of een ander, andere programma's. En die mogen dan uh, nog een keer. Er wordt een keer gevraagd: Van hoe is het met jou gegaan? Nou, en er was leuk. er nog eentje, die heette Roxanne of Rochelle. Ja. En die, heeft, die is heel goed geworden. En die uh, heeft dus overal opgetreden. En, uh, en op een gegeven moment toen, uh, toen werd het weer stil. En, en die werkte nu als. Uh, als dame in de mode dus is het niet binnengelopen of Nee, oké, okay. nou, dat kan gebeuren. Je kan niet altijd binnenlopen. Nee. Nou goed, uh, ik stond nog even te kijken in de geschiedenis. Dat is het wat ding die me opviel. En toen ging ik op zoek naar. Oh ja, hoe ging dat ook alweer? Namelijk Frank Thornton. Zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is overleden in 19. Uh, of in 2013 was je 92. Hij was Captain ja. Peacock ja, ja, ja, ja. uit deze serie. En toen hoorde ik dat muziekje weer. Ik dacht, wat is dit goed? Brown. Oh man, dit is echt zo goed gewoon he. dit. De het derde serie was slap natuurlijk, dat maakt verder ook allemaal niet uit. Captain Peacock was altijd degene die zeg maar de lakens uitdeelde. Die uh, ja, hoe noem je het ook weer? Warehouse. Captain Peacock's coming up in the lift Right, everybody, Het was echt knulligheid, maar ook wel weer leuk Captain Peacock. Hij had zeg maar one liner, had hij zeg maar. When I happen to look in your direction, raise your hand a little. If I nod. Say, Captain Peacock, are you free? Captain I Peacock. Am, I will beckon, and you may then approach me. Precies, zo ga je met mom. En als ik uh, niet reageer, dan vraag je het gewoon nog een keer. Captain Peacock, are you free? Dat was natuurlijk de one-liner uit Are You Being Served. Ja. Hij werd 92. free, Humphrey? Ja, hij heeft echt een carrière achter de rug. Ongelooflijk, hij heeft tot 2008... Ja, heeft hij gewoon nog allerlei rollen gespeeld ook, hè? Toen was je gewoon ja. dik in de tachtig gewoon. Bijzonder. Goed, ja. nou, ik moest er toch even op terugkomen. Ja, Goed. nee, natuurlijk moet wat je er nog meer. Lezen. Uh, uh, nee, wat, wat, wat nog meer uh, in de krant te lezen is van vandaag... is onder andere dat uh, ja, de, de waarheid voor man Willem Engel... legt zich er niet bij neer. Uh, dat is ook veroordeling aan zijn broek gehangen... omdat hij namelijk Mark van Rans uh, toch heeft bedreigd... En, uh, nou goed. en nu gaat hij in hoog beroep. Eerst had hij gezegd dat hij niet in hoog beroep zou gaan. En nu uiteindelijk... Uh, de 30 dagen waren er nog niet voorbij. Hij zegt, van, ik, ja, ik ga toch in hoog beroep. Ik ga toch eens kijken of ik er vanaf kan komen. Hij had het ook onder andere. heeft hij natuurlijk nog uh, van Ronst... van alle dingen uitgemaakt voor laster. Nou, laster ging over en weer natuurlijk. Want hij was degene die echt van Ronst... echt wel aan het lastig vallen was. En uiteindelijk ging hij het omdraaien van... ja, maar ik heb ook last van Mark van Ronst. Ja, zo kan je er nog wel een paar nemen. Echt... Over een weer sneeuwballen gooien. Ja, het is ja die Willem Engel. Ik heb in het begin heb ik, ben ik nog wel een aanhanger van hem geweest. Toen had hij nog wel leuke theoretjes. Maar geven denk ik van, hey, yo, je bent er eigenlijk alleen maar uit de op gewoon. Je wil gewoon in een picje spelen. Maar je niet eigenlijk. Je hebt niks zinnigs te melden meer eigenlijk. Het is een beetje klaar geweest. Nou goed, wat heb jij nog? Ja, wat het wel bijzonder is, je hebt nu uh, in uh, vandaag de dag ja. staat dus dat uh, je het feest van het zoekgeraakte zoek kind. Dat is een enorm festival uh, in uh, Peru. Een festival. En dat is, uh, een, een feest omdat een kind zoek is geraakt. Guancha Felicia. Dat is een heel groot spektakel. Want dat is uh, het kindje Jezus die had ooit in de tempel of zo was hij even zoek geraakt. Oké. Okay. En, en toen bleek hij dus met schriftgeleerden, zat hij allemaal hele wijze dingen te bespreken toen hij nog heel jong was. En dat is eigenlijk een van de eerste <laughs> dingen zijn coming out als. Uh, als gay. Profeet. Oh als profeet. sorry, sorry. Als profeet, ja wel. Ja. Yeah. En uh, dat is een feest wat duurt vier dagen. Het wordt heel uitbundig gevierd met zang en dans. En uh, dat, dat feest, dat houden wij hier niet. Wij hebben alleen dan drie koningen. Nou, dat is ook al helemaal in de... Geraakt. Het zal wel zijn dat je zeg me En dan indikt. denk ik: van Nou, dat is geweldig. Als je het zo ook ziet met foto en alles, dan denk ik: van, Nou, dat is toch wel erg leuk. Het is echt zwaar dus dat je ben je kind kwijt Je denkt: Een vierjarig kind. Wat is het, joh? Wat heb je het gezien? Het staat nog in de speelhoek. En dan kom je later: Zit hij in de bibliotheek? Zit hij die alleen diepzinnige. Ik Zit hij die alleen diepzinnige shit? Nou, leg dat dan maar eens even weg zeg. Ja. Doe even normaal. Begin om met je bij de hand te doen ook. Ja. Daar ben ik helemaal niet van gediend. Even een Country Western nummertje hier. Dat schuw ik ook niet sinds kort. Chris Lane, stop coming over. Yeah, things been going good. You and me been going great. It's time to have a conversation. So, girl, let's conversate. You already got a drawer, hairpins on the floor, and half the bathroom. Baby, these four walls, hate it when you're gone, so I have to ask you. Till we wake up No rushing down the stairs Ain't gotta swing back by your place Cause you're already there Ain't you tired of all this distance All this driving around I got a proposition Maybe something you can think about Hey what you say We decorate and slap some paint On these doors Soon as I met you knew I let you get to make it yours We can drop that under the mat Get you a key of your own You're gonna stop coming over. You start coming home. Yeah, start coming home. You already got a drawer, hairpins on the floor, and half the bathroom. Baby, these four walls hit it when you're gone. So come on. Hey, what you say? We decorate and slap some paint on these doors soon as You can drop it under the mat, get you a key of your own. When you gonna stop coming over? You start coming home. Yeah, start coming home. Coming over. Ja, het is even klaar. Chris Lane hij heeft een plaat uit en dat is uh, country stuff en zo. En als je in de country en western uh, scene is hij echt uh, zeer populair. Het is uh, de zaterdagmorgen, het is alweer kwart voor tien. Vandaag een open boekje in de, in de krant over het feit van uh, militairen... die toch allerlei, die een knakmomentje hebben. Wat bedoel je? Nou, dat ze toch allerlei dingen hebben meegemaakt... dat later weer PTS weer op hen terugkomen. En onder andere zijn er nu twee gasten. Romin Inthorn. Robin Imthorn en ook de man, uh, even kijken, Renaldo Ishak... die hebben een boekje gedaan en die zijn het gezicht van de PTS, uh, PTSS-therapie. En ze zeggen, ja, heel veel mensen die denken... wij zijn sterke mannen, we zijn gespierd, we hebben van allerlei dingen meegemaakt... we hebben geen knakmomentje meer, we kunnen het allemaal trotseren. Hij zegt, ik ja, ben soms gewoon te bang om naar buiten te gaan. Ik durf mijn kinderen niet los te gaan. Uh, elke keer als ik aan mijn werk ga, uh, denk ik vanuit het ergste... Dus dit zijn mensen die toch wel dingen mee hebben gemaakt. Uh, hij vertelt onder andere dat hij de brand in Schiphol heeft meegemaakt. Waar elf vreemdelingen bij om het leven kwamen. Oh. Uh, hij heeft karstatus zwaar gewond aangetroffen in zijn wagen. Weet je wel, Castatus die, zeg maar, mislukt aan. Nou, slag deed op de koninklijke bus oh. destijds. En uh, Zo noemt hij nog wat dingen die hij mee heeft gemaakt. En uiteindelijk, op dat moment reageer je goed. Maar later komt het toch als een sneeuwbal. Als een boemerang-effect komt het bij je terug. En deze mensen durven gewoon hun gezicht te laten zien. En praten daar openlijk oh, over. Dat is wel goed. Ja, en ze zeggen van... Wij, willen, wij waren niet van het gezicht te worden van deze therapie. Maar omdat wij hier meer over praten... komen er meer militairen naar voren... Uh, die niet uh, thuis blijven zitten. Uh, en die gaan erover praten. Al die en dat Captain kan echt... Dance, weet je wel? Captain Dan? Captain Dan uit uh, Forrest Gump. Oh, die? Ja, die vond ik wel geweldig. Uh, maar die had ook een enorme oorlogstrauma, natuurlijk. Ja, ja. Wel, ik hoop niet dat ze worden vergeleken met, met. Dat is niet helemaal een beetje stoer verhaal. Natuurlijk is het een beetje ja. sukkelig. Maar uiteindelijk is het gewoon goed dat deze gasten naar voren komen. Want ja, deze militairen die lijden gewoon in ja, stilte zeker. en willen daar niet over praten. Want het is ook een stoel vak, natuurlijk. Uh, wanneer is de grens, hè? Wanneer ja. Knak je! Man, dus niet, uh, niet. Ik heb nog een heel goed. Uh, uh, argument voor mannen om zich toch te laten vaccineren voor corona. Nou, weet het niet. Nou, Want? ik dit hier. Oh, wel er is een ja. Een oh, Amerikaanse ja. man die claimt dat hij bijna 4 centimeter... van zijn penislengte is verloren door een coronabesmetting. Daar heb ik niks meer over de, Dus ze rennen, ze rennen natuurlijk nu allemaal naar de, de prikstraten. Ja. Het inkrimpen van zijn mannelijkheid zou een gevolg zijn... van schade aan zijn bloedvaten. En het ergste is dat zijn doktoren lijken te denken... dat de schade permanent is. Zo. Dus mannen, ga er naartoe. Ja. Zeker als je jong bent, want dan is dat natuurlijk je, je identiteit. Maar het slachtoffer heeft zijn uh, verhaal onthuld. Dat is ook al heel goed, hè? net als het PTSS. En hij zegt: uh, Hij heeft het in de podcast How to Do It. En hij zegt: Voordat ik ziek was, was ik boven gemiddeld qua uh, maat. Ja. Uh, niet enorm, maar groter dan gebruikelijk. En nu is hij anderhalf inch kwijt. Dus en hij zit beslist onder het gemiddelde. En uh, het zou niet moeten uitmaken, maar het heeft een grote invloed op zijn zelfvertrouwen en prestaties in bed. En behalve dat zijn, uh, zijn generaal nu in Napoleon is veranderd... dat vind ik wel een mooie beeldspraak... had hij uh, ook last van erectieproblemen. Ja, ja En ja, dankzij ja. behandeling is het grotendeels opgelost. Maar de saluut komt lang niet meer zo hoog als vroeger. Nou, zeg. Mooi gezegd, hè? Nou, ja, dat is allemaal wel... Uh... En de doktoren die zeggen dus ja, covid-dik is echt. Dus uh, de covid pummel is echt. En uh, de dokter die denkt ook wel dat met de juiste behandeling en zo... dat kan hij misschien de gedeelte terugkrijgen... maar het is wel, uh, het is wel uh, iets waar je wel rekening mee moet houden. Dus get vaccinated. Ja. Keep, keep your Willy uh, in saluut. Ja, zo Mooi, uh, nou ja, ja. ja. ja je zat zou, met je, zou uh, je fietsen ja. behangen, zeg maar. Die vier ja, centimeter ja. Dat is echt een flink ja. stuk hoor. Wat ja. een ziek idee. Ja. Nou, uh, een van de laatste plaatjes voor uh, uh, tien uur is deze: Nick Rubio. Hold me down. I saw it coming, no, oh, you didn't either You gotta keep it going when you find a keeper Help me when I need some company, I yeah, come over Touch me, tell the so heavily, how my I sober? Won't you hold me down till I'm mine's so one And teach me what it's like Uh. Yeah. Hold me down. Rubio, altijd een beetje leuk om aanstellerig te zingen. Hold me, hold me down. Nick en Rubio. Yes, hold me down. Nou geen probleem, ga je gewoon even tegen. Goed dus de zaterdagmorgen en uh, dingen die we blijven liggen van de geschiedenis is dat in uh, 1909 de vereniging van de Friese Elfsteden steden toch wordt ja. in het leven geroepen. Is er en, toen ook in, in dat jaar ook een Elfstedentocht gereden? Die begon op de 15e of zo. Dat kunnen. niet? Even een fragmentje meentje gelukkig. Heel Nederland is geweest van de elf stedentocht. De schaatsmarathon over een afstand van 200 kilometer langs elf steden in Friesland. De 138 wedstrijdrijders werden in de vroege ochtend... Leuk hoor, die elf stedentocht. Maar, toen dacht ik dan, is er eigenlijk ook een twaalf stedentocht geweest. En een dertien stedentocht. Nou, een dertien stedentocht is er niet geweest. En een twaalf stedentocht is er wel geweest. En die is gereden in. 1676. Even een paar jaar geleden. 1676. Uh, en die ging dan van Haarlem, Amsterdam... Weesp, uh, Naren, Hoorn, Alkmaar. Echt uh, naar allerlei punten ging hij. En dat was 300 kilometer. In 1676, hè? Op de schaats. 300? Ja. 300 kilometer. Ja. Ze vertrokken... S om 4 uur. En ze kwamen... half negen s'avonds thuis. Uh, dat waren vier gasten uit Kogaan de Zaan. Die hebben het gereden. Eigenlijk niemand wist dat die... Dat die, het elf, of die twaalf steden toch heeft bestaan. Totdat is een, een persoonlijk verslag van een van die gasten. Uh, in de archieven tegenkwam. Uh, Klaas Kerskopper, Ke die had hem gereden. Uh, die begon onder andere te schrijven. dat uh, toen ze in Alkmaar aankwamen. dat het sneeuwde. Uh, en uiteindelijk kwamen ze om half negen. s'avonds kwamen ze uit. Ze hebben waarschijnlijk niet de NOWS langs de kant gehad. dat niet. Nee, helemaal, dat... Geen film, filmbeelden. Maar nee, uiteindelijk... geen koek en sopies. Nee, misschien? hij is eigenlijk maar twee keer gereden. In 1676 en in 1822 is hij ook nog een keer gereden. Maar toen hebben ze hem anders moeten rijden... want toen was de Zuidzee nog niet bevroren. Toen moesten ze andersom rijden. Okay. Nou goed, ik vond het interessant. De tocht Noord-Holland... in plaats van de uh, Friese toch. Dat is weer wat anders. Goed, wat nog iets anders? Nou ja, wat het leuk was bij Vandaag in de Muziek... dat John Fred en his Playboys... Die speelde Judy in the Sky. Dat was toen een enorme hit die heel lang op nummer 1 heeft gestaan. En in 1968 kregen ze gouden platen ervoor. En dat is dat nummer. Ik dacht altijd dat ze zeiden Judy, uh, Judy in the Sky of zo. So. Maar yeah? this in disguise. dus in vermobbing. Oké, okay. maar uh, like, uh, Lucy in the Sky. With diamonds. With I, diamonds, daar heeft ze iets weg het waarschijnlijk van. Ik denk dat het bekend Maar Lucy in the Sky. Je, je had zo van, ik ken die, ik ken die uh, titel. Yeah? Maar het is John Fred and his Playboys. Uh, Oké. Okay. Het is wel een grappig nummer, in Dat geval. is zeker een grappig nummer. Dan grappig. weet je dat. Goed, we hadden het net over de verjaardagen. Nou, is, wordt er een beetje muziek gemaakt worden over de verjaardag? Jazeker, dit plaatje gaat over de verjaardag. De laatste verjaardag: Valleys. I, I count down the hours till we get to speak. Oh, But I Ja, die was schuil. Nou, voldoen met normaal, zeg. Goed, het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Ja, nou, het is, uh, het is de zaterdag dat alles weer open gaat. Dus ik zeg: uh, ga ervan genieten. Oh, oh, man, gewoon wat fijn dat er straks gewoon weer de open zijn. De theaters moeten nog even doorbijten. Maar dat gaat ook niet zo lang meer duren, denk ik. Misschien ja. nog een half maandje en dan kan die ook weer open. En, uh, nou goed. Uh... Maar er moeten ook wel gelijk gaan, hè, met z'n allen. Maar ja, ik weet zeker al van... Uh... Mijn vriend die had al zo, toen wij naar Tina Turner gingen... van, die voelde zich echt uh, een beetje genaaid. Van, wat gaan wij... Uh, moet ik daar zo'n zaal met 1500 mensen zonder mondkapjes? Huh? En we hadden toen ook helemaal geen afstand. Het was volgens mij ergens in Hoe uh, Hoezo oktober, voelde je je genaaid dan? Nou, dat ik hem uh, zo in gevaar bracht. Oh, hem uh, zeg in gevaar bracht. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik denk al, Wat was hij nou. Nee, ik ja. bedoel... Uh, ja, ja, nee, ik kan. Ja, maar wat doet hij in godsnaam Tina Turner, de musical? Ja, wat doet nee, hij daar? Ik, ik had via de... Een loterij had ik dus uh, gratis kaarten. En, en heb je hem was... me gedwongen mee te gaan, of niet? Ja, nou ja, ik zei... Nou ja, nee, eigenlijk. Want ik zei, ik wil ook wel met iemand anders gaan. Maar dat wilde hij dan niet. Huh? En, en eigenlijk was het wel oh, serieus, goed. Maar echt serieus, man. Het was leuk, het was leuk. Ja, wel. ja, het was wel goed. Een man van in de zestig gaat in God... Wat doet hij in God zo'n bijna? Er heel veel mannen. Ja? Ja, anders mogen ze, moeten ze allemaal op de bank slapen, denk ik. op die manier? Oké. Okay, ja zo goed. Ik uh, ik denk op de manier om die manlijkheid. <laughs> ik denk om je manlijkheid, zeg ik altijd. Heb je het in Gotham zoeken bij een musical? Goed, dat is mijn theorie weer. Ik zou zeggen prettig weekend. Fijne weekend. Hoi. Is there any way to tell? Do I even ever voice do I even ever tell? Well I remember clearly when I was a little kid choices were made they'll see So feminine, nothing left to say. All the lonely pictures. fun.